Jean-Pierre van Rossum. Goedemorgen. Wat doet de regering nu fout? Dat ze niks doet. Dat doet ze fout. Dat er geen actie ondernomen wordt. Dus in het boek leg ik juist uit uh, wat de oorzaken van de crisis zijn. En dan uh, hoe dat we het eventueel kunnen aanpakken als klein. Want de crisis is een wereldcrisis. Maar twee aspecten van de crisis kunnen we zelf oplossen. Dat is namelijk de werkloosheid, die momenteel meer dan een half miljoen bedraagt, en de ongezonde kostenstructuur van onze bedrijven. Ja. Dat kunnen we zelf oplossen. Wat we niet kunnen oplossen op ons eentje is de enorme financiële crisis, die absoluut niet over is zoals uh, men ons regelmatig te verstaan heeft. Ja. Uh, ja. Er is nog een andere en wel heel drastische oplossing die u voorstelt voor de crisis. En die heeft u eerder al verwoord bij Farah op Canvas. zeggen, kijk mensen, we hebben nu geld nodig. We hebben uw spaargeld nodig. We hebben nu, nu uw spaargeld nodig. Dat beslag opleggen. Het geld dat daar ligt en dat niet goed gebruikt wordt. Als wij zeggen, voilà, van alle mensen die spaargeld hebben, gedurende vijf jaar nemen wij er een kwart van. Je krijgt het terug met uw interesse. Ja. En, en dan zijn, daar gaan wij nu openbare werken mee doen. Je wil beslag leggen op mijn spaarcenten, Jean-Pierre van wil je Helemaal niet beslag leggen. Dat is verkeerd voorgesteld. Dus waar het op neerkomt is... Je hebt 60 miljard nodig om uh, werklozen gedurende vijf jaar nuttige dingen te laten doen. Zodat er weer koopkracht is en dat de overproductie die nu 5% bedraagt wegvalt. Wat kan je dan doen? Je kan een deal maken met uh, de burger en zeggen, kijk, ik krijg een half procent meer spaargeld als je bereid bent om er vijf jaar niet aan te komen. Wil je er wel aankomen? Heb je het nodig? Oké, okay, geen probleem. Maar dan verlies je dat half procent of dat 1% procent extra interest. Het is een soort lening die je zelf toestaat. We moeten ervoor zorgen dat we geld kunnen lenen zonder de interest te verhogen. Bijvoorbeeld in Amerika in het plan Obama... Uh, met de 700 miljard die hij er wil inpompen als hij dat doet kan hij in principe 7 miljoen arbeidsplaatsen creëren maar de interest doet hij stijgen met 2% en dan gaan er we nog weer 6 miljoen uh, ...300.000 vanaf. Dus het netto resultaat is dan heel bescheiden... ...maar 700.000. En dat moeten we in ieder geval... ...dat is de out-of-the-box oplossing... Uh, ...de financiering van de werkloosheid... ...dat moeten we kunnen doen aan een zeer lage interest. En momenteel is de interest zeer laag... staat op 1% voor de spaarboekjes. Uh, dus problemen om dat terug te betalen... ...na vijf jaar zijn er niet... ...maar als die mensen allemaal weer aan het werk zijn... Dan komt er meer koopkracht in de economie. Als er meer koopkracht is, verdwijnt de overproductie. En dan kan de motor van de economie opnieuw aanslaan. Dat is in nood de dop hoe je het, het nationaal kan oplossen. Het is een, een simpele oplossing, alleen je moet erop komen. En Jean-Pierre Van Rossum is erop gekomen. Dankjewel Jean-Pierre Van Rossum. Ja. En uh, je boek verschijnt uh, vandaag, het boek uh, De crisis, hoe lossen we het op?